Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden koffers zwerven rond op Schiphol. De problemen met achtergelaten koffers worden steeds groter. Er slingeren nu 16.000 koffers rond op de luchthaven en die liggen zelfs buiten. Een zooitje, merken ook de vakantiegangers. Verschrikkelijk. Overal liggen boogies, koffers. Het is gewoon een drama hier in Schiphol. We zijn voor het bruiloft naar Amerika geweest en bij terugkomst misten we een koffer met de trouwjur, helaas. Volgens Schiphol is er twee weken geleden een storing geweest in de bagagesystemen. Maar KLM zegt dat het personeelstekort vooral voor de zwerfkoffers heeft gezorgd. Er is al weken onrust over de stikstofplannen van het kabinet. Maar er is nog meer slecht nieuws voor boeren. Al jaren mogen Nederlandse boeren meer mest verspreiden dan andere EU-landen. Mest maakt de grond vruchtbaarder. Maar die regel wordt nu vanuit Brussel geschrapt, zegt politiek verslaggever Sander van der Wilp. Waar het ministerie van Landbouw nu nog wel naar kijkt is of uh, het in één keer helemaal verdwijnt die uitzondering... of dat het afgebouwd kan worden uh, in de loop van bijvoorbeeld de komende vier jaar. Daar hopen ze binnenkort meer over te kunnen zeggen. Dat zou betekenen dat boeren meer geld moeten betalen om het mest af te voeren of minder vee moeten houden. Rafael Nadal moet opgeven in het tennis-toernooi Wimbledon. Hij heeft te veel last van een buikspierblessure en hij skipt dus de aanstaande halve finale. Daardoor staat de Australische Nick Kyrgios zondagmiddag automatisch in de finale. En eindelijk tijd voor de herkansing van de oudste rockband ter wereld, de Rolling Stones, staan in de arena. En waar de meeste fans de vorige keer wel konden janken dat hij werd afgelast vanwege de corona van Mick Jagger. Voor dit meisje kwam het eigenlijk top uit, zei ze tegen het AD. Ik mocht niet mee, want ik had herexamens helaas. En toen uh, werd ik gebeld dat het concert afgelast was. Dus dat was voor mij uh, dubbelfeest eigenlijk. Ja, want zo kon ze haar hermaken en later alsnog naar de Stones. En dan nog het weer. De laatste buitjes verdwijnen vanavond. Op steeds meer plaatsen blijft het droog. Morgen bewolkt, maar droog. Af en toe een zonnetje dan 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knoop het 1-nest 10 minuten vertraging.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 Je zegt het maar eigenlijk uh, head uh, first is dit.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 Uh, Roy de Smet dat ook nog eens doen, Dus uh, wat dat gaat... Uh, uh, gaat het wel de goede kant op. Maar er zijn er natuurlijk nog meer. Uh, ik geloof dat het podium 107.1 van Maarten voor Duin er een is. Uh, Radio Zulten van Peter Hermsen... Uh, kan ik in dit uh, verband noemen. En Radio Spallenburg van Henk Jansen. Dat zijn uh, toch wel uh, de voornaamste... Uh, die, dat, uh, die dat allemaal doen in dit land. En er is er nog één...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 Niet helemaal uh, wat, uh, wat het gaat. Uh, ook uh, daar uh, hebben ze nog aandacht. Maar dat is meer voor uh, de regio. Um, dat, dat weet ik. En uh, ze, ja, ze hebben vorige week hebben ze nog Frank Schalkwijk... Uh, nee, niet Frank Schalkwijk. Uh, Frank Frank, Frank. Poep, poep, poep, ik ben even. Ja, Frank Schalkwijk is van de Elephant. Um, ik ben even zijn naam kwijt. Maar het is een Frank in ieder geval. <laughs> dus, uh, uh, Moet je even kijken. <lacht> het, is, het is echt heel erg. Uh, ik ga eens even tikken. Want... Moet er wel uitkomen. Uh, uh, shit. Frank Doersburg. Ja, inderdaad. Die. Uh, want dat is... Ik wist het wel. Het was een Frank...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 En het is ook iemand die we uit het verleden behoorlijk hebben gekend. Want zij is ook nog eens een keer als studiogast bij ons geweest. En wellicht dat er in de nabije toekomst nog een keer dat, we, dat ze live gaat spelen. Maar dit is haar laatste single. En het is een typisch LNME-verhaal. Komt van een EP die nog in de maak is. Velvet Beings. En daar staat deze single ook op. Swaying Pelvisizers. Swaying pelvis side, long motion, big iris movement, swaying powerside.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 Dat is daar een beetje een combinatie van. Maar een, uh, een loeicijversteen met, uh, met een uh, mooi dynamisch akoestisch rocknummer. Sometime Alone dat is alweer een tijdje uit. Maar ik zal eens even aan uh, Ritchie zijn oren trekken of hij toevalligwijs nog iets uh, heeft liggen. Wat we nog niet hebben gehoord. Want dat zijn uh, wel uh, pareltjes die je af en toe gewoon dan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 I'm started to hurt Cause Saturday night Is when we go on, you see Think of all those eyes on me Can't figure out a way To keep it down It's always gonna be around Fuck it out, deal Relapsing old habit It's not okay to feel pain But you know at least I have And the ability to stand up I can't feel anything I can't feel anything How long before it's back again? This stage fright I can feel my stomach start to turn Cause Saturday nights we go on You see, Think of all those eyes on me Can't figure out a way to keep it down And so it's gonna be around Fuck it out, deal Fuck it out, deal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 Um, dus het is niet uh, alleen uh, die, uh, die, dat uh, verhaal met die Mason Run, die niet. Die heeft het niet uh, gehaald. Mason Run wel. Oh. Wat zeg je? Mason Run ook. Ook? Oh, ja, ja, ik zie hem staan. Twee. Trek twee is dat. Ja, inderdaad. Ik zie hem uh, staan. Uh, nou ja, dan, uh, dan hebben jullie al aardig wat, uh, wat singles uh, al, uh, al uh, voorbij laten komen. Uh, inclusief ook deze. En, uh, en nog iets. Uh, de titelnummer, dat, uh, dat doen jullie dan ook nog mee.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 Gewoon een betere band te worden. Ja. Meer eigen geluid ook. Wat zeg je? Meer eigen geluid ook. Dat ja. we een eigen sound hebben gecreëerd. Wat ja. Meer op het beschrijft als band. Ja, eh, ontbrak dat er nog een beetje aan in jullie ogen? Uh, zijn jullie dan zo zelf kritisch? Nou, we waren eerst uh, op zich wel een beetje nirvana achtig ja. Maar nu, uh, nu zou ik er niet meer echt in kunnen herkennen. Wel enigszins invloeden, maar je zou niet denken: van dit is nirvana gewoon. Nee, nee dat, dat vind ik dus ook. Dus, uh, er zit wel een grunge-laag in. Dat is, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Uh, waar is die uh, voorliefde voor de grunge uh, vandaan gekomen? Ik denk uit onze opvoeding van ons allemaal. Uh, ik denk dat we op hele vroege leeftijd al zijn geïntroduceerd met grunge of überhaupt oude rock en zo. Hm. En dat heeft zich wel een beetje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 meerdere mensen. Dat niet alleen maar door onze goede vrienden en familie aan werk maar dat het ook wat, wat breder nu uh, wordt uitgezonden zeg maar, en opgepakt. Ja, ja, cool. ja uh, ook uh, andere pop, pop platformen die zich ook uh, inmiddels uh, gemeld? Ja, uh, nou we zijn ook nu uh, een beetje groeiend op uh, Pingmin Radio ja. die weekend. En uh, ja, ik denk gewoon steeds meer lokale en we uh, worden ook uh, vaker we zijn nu gezien door Thomas Hartenveld van IndieXL dus. Ja, want dat is een hele bekende naam, die, die ken ik ook. Maar dat is, uh, ja, ik ken hem alleen maar van naam. We hebben wel eens uh, e-mail verkeer. maar goed, ga door. Ja, nou, voor de rest, uh, we hebben ook uh, laatst een uh, interview van Engelse magazine. Uh -huh. En zo, een podcast. podcast. Dus het begint allemaal echt een beetje te komen. En ja, het voelt heel, heel goed om, zeg maar, die belangstelling...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 Can I sell society?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 Sluit ik weer ook okay. vandaag mee op. Francis, Alban En maybe I've been lying. Tot volgende week. our Can you teach